7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journal. Goedemorgen allemaal. Gemeenten moeten vrouwelijke statushouders meer helpen bij het vinden van een baan. Dat helpt om ze uit het isolement te halen, blijkt uit onderzoek. En veteraan Marco Kroon doet een boekje open over het geweldsincident tijdens zijn missie in Afghanistan. U weet dat het incident wordt onderzocht. Een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven. Marco Kroon zegt dat hij in 2007 in Afghanistan iemand heeft doodgeschoten. Het gaat om de leider van een groep die hem eerder... korte tijd gevangen heeft gehouden. Vorige maand kwam naar buiten dat het OM onderzoek doet... naar een geweldsincident waar Kroon bij betrokken was. Toen wilde hij daar weinig over kwijt. Nu geeft hij in het AD een uitgebreide verklaring. Kroon zegt dat hij tijdens het gevangenschap werd mishandeld en vernederd... maar ook weer werd vrijgelaten. Toen hij zijn belager later zwaar bewapend tegenkwam... schoot hij hem dood. Het was hij of ik, zegt Kroon daarover. Veel Nederlanders hebben de afgelopen jaren cryptomunten gekocht, zoals de bitcoin. Op dit moment bezitten 580.000 Nederlanders digitale munten, zo zegt onderzoeksbureau Kantar TNS. Naar schatting is er 900 miljoen euro ingelegd. Op het hoogtepunt was dat 4 miljard euro waard, nu ongeveer de helft. De beleggers zijn met gemiddeld 38 jaar veel jonger dan de klassieke beleggers op de aandelenbeurzen. Die zijn gemiddeld 51.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 Vorig jaar werd een huis gemiddeld verkocht voor 263.000 euro. Dat was bijna 20.000 euro meer dan in 2016. Het is de sterkste stijging deze eeuw. Er zijn grote verschillen tussen de regio's. Zo kost een huis in Delfzijl het minst, gemiddeld 140.000 euro. In Bloemendaal zijn de huizen het duurst, gemiddeld 776.000 euro. In Zuid-Soedan zijn meer dan 300 kindsoldaten vrijgelaten... door twee rebellengroepen. Het zijn vooral jongens, maar ook bijna 90 meisjes. De VN bemiddelde bij hun vrijlating. De kinderen zijn overgedragen aan de autoriteiten in Zuid-Soedan... en aan hulporganisaties. Het is de bedoeling dat de komende weken... nog eens honderden kindsoldaten vrijkomen. De kinderen zullen psychologische hulp krijgen... en mogen een school- of beroepsopleiding gaan volgen. In Zuid-Soedan woedt al vijf jaar een burgeroorlog. Ongeveer 19.000 kinderen zijn geronseld om te vechten. Het weer dan nog langs de kust kan nog een beetje sneeuw vallen. Vandaag is het wisselend bewolkt en af en toe zond. Het wordt 1 graad in het oosten en zo'n 4 graden aan zee. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is een normale donderdagochtendspits met vooral dagelijkse files. Wel wat meer vertraging op de A9, ook maar richting Amstelveen. Daar waren een tijd lang twee rijstroken dicht. lag wat rommel op de weg. Het bleek een ijs te zijn, dat is weggehaald. Tussen knopen de Beverwijk en de 8 kilometer... met meer dan een uur vertraging.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 Zes minuten over zeven is het. We gaan het hebben over de statushouders. Dat zijn de vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Gemeenten moeten meer doen om vrouwelijke statushouders aan een baan te helpen. Nu is het beleid nog vooral gericht op de mannelijke statushouder. Daardoor hebben vrouwen een kleinere kans om aan het werk te komen. Dat blijkt uit onderzoek van Kennisplatform Integratie en Samenleving. En Inge Razenberg was betrokken bij dit onderzoek. Mevrouw Razenberg, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom ligt de focus bij gemeenten dan vooral op die mannelijke statushouders? Nou, je ziet dat uh, in het geval van een gezin dat mannen vaak eerder naar Nederland komen... en vrouwen als nareis komen. Dus op het moment dat vrouwen naar Nederland komen... en hun man is al een tijdje in Nederland... zijn zij al begonnen met uh, inburgering, spreken de taal een beetje... hebben al wat contacten... en zijn vaak ook al bezig met een traject naar werk. En op het moment dat gemeente uh, erop gericht is om het gezin zo snel mogelijk uit uitkering te doen stromen... richten zij zich vaak op de meest kansrijke persoon. Wat in dit geval dan als de man wordt gezien... omdat die al wat langer in Nederland is en verder in het integratieproces. En wat gebeurt er dan met die vrouwen... Nou, op het moment dat het gezin uit de uitkering stroomt... gebeurt er heel vaak vanuit de gemeente niks meer voor die vrouwen. En wij zeggen dat dat dus schadelijk is. Omdat die vrouwen op die manier geen gelijke kansen krijgen... om ook naar werk uit te stromen en ook uit beeld raken... met alle gevolgen van dien. Want die blijven eigenlijk gewoon thuis zitten? Als er niks wordt gedaan in die begeleiding en ondersteuning... dan is dat wel zo, ja. Dan vinden zij minder... Werk. Ja. Geen werk. Ja. Vaak maken gemeenten gebruik van bureaus om statushouders aan werk te helpen. Onze verslaggever Mark Hamer ging langs bij zo'n organisatie in Amersfoort. Aan een single recht tegenover de Amersfoortse poort... zit het reïntegratiebedrijf van Farid Murad. Ik ben van Koerdische afkomst, en kom uit Iran. Hij weet uit eigen ervaring hoe lastig het is om als statushouder geschikt werk te vinden. Ik kwam in 2001 naar Nederland als vluchteling. En mij na een lang en zware procedure van zes jaar, uh, waar ik mocht niet uh, in werken en studeren... eindelijk 2006 uh, krijg ik mijn verblijfsvergunning. Een lange zoektocht naar werk begon, maar hij kon niks passend vinden... En dus bedacht hij. Als ik de kans niet krijg en in loondienst kom, dan ga ik zelf een bureau oprichten. Speciaal voor de, voor de, voor de mensen met bepaalde bagages. Die, die heel graag willen werken. En daarom ben ik begonnen met, met in 2007 met Status. Want dat is de toepasselijke naam van zijn bedrijf: Status. Al meer dan tien jaar nu helpt hij een opdracht van gemeente statushouders naar werk. En het lukt ons wel om 70% van de mensen aan de bank te krijgen. Maar als een gemeente een kostwinner zoekt voor een gezin van statushouders. dan leggen ze de focus op de mannen en niet op de vrouwen, staat in het onderzoek. Uh, ja, ik herken dat um, uh, en ik begrijp dat ook. Omdat ja, vaak we praten over uh, uh, of, of mensen die ongeschoold zijn... Hè, productie- en, en, en transportbedrijven, waar het op neerkomt... Uh, ja, mannen uiteindelijk maken meer kans omdat het soms lichamelijk te zwaar is. Ja, nou zegt het rapport ook, ja, maar eigenlijk is het hartstikke zonde. Er zit heel veel potentieel bij die vrouwen. Klopt. Ik, ik vind ook dat, dat we ook zeker een aandacht moeten besteden... en focussen op vrouwen, omdat we ook een uh, samenleving leven... waar we allemaal gelijke rechten hebben... en, en ook moeten we in, in, ja, de potentie van, van vrouwen ook kunnen gebruiken. Maar ook in het algemeen wordt bij het zoeken van geschikt werk voor statushouders... te weinig rekening gehouden met hun capaciteiten, stelt Moerat. Als voorbeeld komt Salam Hale binnen. Uh, ik kom uit eerste, ja. Ja, ik woon in Nederland, sorry, ja. Ze was laag opgeleid en dus bedacht men dat schoonmaakwerk wel iets voor haar was. Nee, nee, helemaal niet. <laughs> ze wilde verkopen. Dat was haar droombaan. Nu is het werk bij de Vira. Hij zit nu een hele andere vrouw. Absoluut, ja. Toen ze schoonmaaktijd liep ze echt helemaal sloom... en echt gewoon de houding. Ja, nu, nu is het gelijk gewoon gelijk anders. Ze is hier gelukkiger. Moerad vindt dat de gemeente zich niet moeten laten afschrikken... voor wat ze vaak denken de andere cultuur van de statushouders. Ik word ook, soms ook door, door, door bepaalde mannen benaderd... cliënten van ons die bij ons traject zijn. Zeggen, uh, ik ben voorgesteld uh, voor, voor, voor, voor dit traject. Ik ben aan het werk, maar kan kan ook iets voor mij vrouw betekenen. Want mijn vrouw zit ook thuis. Dus dat, dat, dat heb je ook tussen, tussen de kandidaten. Niet alle mannen uh, zijn zo dat ze niet willen hun vrouw werken. Nee, dat, dit was ook een mannelijke, uh, mannelijke, sta mannelijke statushouder. is moslim zelf, afkomst. moslim afkomst. Ze geeft zelf aan. Uh, ken je alsjeblieft ook mijn vrouw heel, ook helpen dat ze ook gewoon ergens aan een part kan vinden. Conclusie, we focussen te veel op die mannen... en we zouden ook wat meer de vrouwen erbij moeten trekken. Zeker. Want ja, anders zou zonde zijn. Mark Hamer in Amersfoort. Ja, mooi voorbeeld, mevrouw Razenberg, dit. Ja, zeker. Ja. Nou, wij horen inderdaad ook... je moet goed kijken naar wat mannen en vrouwen echt willen. En niet meteen denken van, nou, die man zal wel aan het werk gaan... Want we hebben ook een voorbeeld gehoord waarbij uh, man en vrouw zeiden, nou, de vrouw mag, wil niet werken. Maar daar zat niet achter dat die man hoorde te werken, maar dat ze beide bang waren om een kind bij de kinderopvang achter te laten. Omdat ze helemaal niet bekend waren met dat systeem. Dus we zeggen, luister ook naar dat soort behoeften en wensen en knelpunten. Is er dus voldoende kennis dan wel bij, bij gemeenten om de statushouders aan werk te helpen? Nou, ik besef dat wij veel vragen van gemeenten... en dat niet elke klantmanager al deze kennis zal hebben. Maar daarom adviseren wij ook om aan te sluiten bij organisaties. Nou, je hoorde net al uh, Farid Murat van Status... Uh, maar er zijn allerlei migrantenorganisaties die hier veel kennis over hebben. Vluchtelingenwerk. Om ook met die partijen samen te werken... om de benodigde expertise in huis te halen. Ja, U noemt dat in het rapport trouwens gendersensitief kijken. Ja. Wat is dat? Ja. Daarmee bedoelen we eigenlijk in deze context dat je ook goed kijkt naar de mogelijkheden en belemmeringen bij een vrouw. En dat je niet alleen focust op is er recente werkervaring, maar dat je breder kijkt naar welke competenties heeft iemand, welke wensen en talenten en hoe kunnen we dat gebruiken op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ja. En niet zoals in het voorbeeld uh, zegt van uh, nou ja, ga jij maar schoonmaken. Goed kijken samen met de vrouw wat zij ook wil en wat zij ook kan. Ja. Ja. Dank voor de uitleg. Inge Razenberg was betrokken bij dat onderzoek naar statushouders. NOS dus. Radio 1 journaal. Twaalf minuten over zeven. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio 1 TV. Mocht u al op één oor hebben gelegen ergens in de loop van de avond, dan hebt u misschien nieuwsuur gemist. Daar kwam Janine, een Nederlands slachtoffer van de Amerikaanse sportarts Larry Nasser, aan het woord. Die is intussen veroordeeld voor seksueel misbruik. Deze Janine vertelde wat Nasser bij haar deed... toen ze werd behandeld aan haar ruggenwervel. Dus om daar goed bij te kunnen, uh, moest hij op intieme plekken uh, komen. En dan zei hij wel, van, nou, ik uh, breng nu mijn vingers naar je in... en ik moet dan moet je zo'n plop horen en dan komt je heup weer recht te staan... Dat was een beetje zijn verklaring. Alhoewel, hij verklaarde het niet eens zozeer... Als wel het gebeurde gewoon in, in, tijdens een behandeling. Dus het was eigenlijk ook een, een natuurlijke flow waarin dat gebeurde. Wetenschapsjournalist Diederik Jekel legde bij Jinek uit... waarom mensen zichzelf continu overschatten in het verkeer. Vooral te hard rijden en appen is echt een probleem. Het punt is een klein beetje te hard rijden. Je rijdt gewoon iemand op. Hartstikke dood. En even gewoon je dingetje wegleggen. Dat heb ik hier wel van geleerd. Want ik deed dat ook. Want ik dacht ook. Ik <laughs> ben Diederik. Ik kan heus wel even appen. Zanger Jamai Loman zat bij RTL Late Night. En ja, dan gaat het natuurlijk meteen over idols. Hoe vaak roepen mensen dan jou, come on! Dat, nou, dat valt eigenlijk nog wel oh. mee. <laughs> maar in de supermarkt is het elke dag uh, wel raak. En wat leuk is, is dat alle mensen die ik spreek... hebben echt wel een heel fijn en warm gevoel bij, bij die allereerste idols. Want dat was natuurlijk een lekker zaterdagavondprogramma. En uh, ja, daar zaten ze dan met z'n allen, heel de familie, naar te kijken. Maar goed, Jamai zat er vanwege zijn nieuwe plaats. Heeft hij trouwens een paar weken geleden hier al... Over verteld, bij ons. En uh, ja, dat heeft wel een tijdje geduurd voordat hij er was. Ik ben dus theater gaan doen, en, en daar ben ik toen mee gestopt, vijf jaar geleden. Omdat echt met als doel, ik, ik wil de studio weer in. Ja. Maar ik ging steeds meer werk ook doen voor RTL, wat ik met heel veel plezier doe. Uh, en, en, en ja, toen heb ik het weer eventjes gewoon maar gelaten. Ik dacht van, nou weet je, ik ga nog wel een keertje de studio in, maar twee jaar geleden dacht ik van, ik moet nu, ik wil nu gaan weer gewoon de studio in. Ja, dat denken wij elke ochtend, hè. Nou, weer de studio in, heerlijk. Zeker. Dat was gisteravond op Radio tv. En dan hier een paar onderwerpen... die we voor u hebben geselecteerd uit de buitenlandse media. Ja, in Syrië zijn bij een luchtaanval van de door de Amerikanen geleide coalitie... meer dan 100 doden gevallen. CNN schrijft dat de aanval was gericht tegen het Syrische leger. In een verklaring staat dat de aanval is gedaan uit zelfverdediging. Het Syrische leger was het hoofdkwartier van de Syrische democratische strijdkrachten... tot op 500 meter genaderd. En alle doden zouden Syrische militairen zijn. En in België slapen 125 gevangenen momenteel op een matras op de grond. Dat heeft de Belgische minister van Justitie bekendgemaakt. In zeven gevangenissen is een capaciteitsprobleem, dat schrijft de Standaard. In Hasselt is het het, het meest schrijnend. Daar hebben 76 gevangenen geen eigen normaal bed... En de mannen die hebben het vaakste pech. Meer dan 100 van de 125 gevangenen die op de grond slapen... in Belgische gevangenissen is man. De minister zegt alles te doen om snel extra cellen te gaan regelen. En Bermuda is het eerste land ter wereld dat het homohuwelijk instelde... en het weer intrekt, dat schrijft The Guardian... De eilandstaat is al een tijdje bezig met het intrekken van de wet... die het homohuwelijk mogelijk maakt. Afgelopen december stemden de Senaat en het Hogerhuis al in. Eerder was er ook al een referendum op Bermuda... waarin de inwoners van het eiland zich tegen het homohuwelijk keerden. Toen het nog wel mocht zijn er zo'n zes homostellen op Bermuda getrouwd. Hun huwelijk blijft wel geldig in de nieuwe situatie. Critici noemen de intrekking van de wet... een ongekende terugdraaiing van burgerrechten. En het Canadese winkelconcern Hudson's Bay... heeft het miljardenbod op zijn Duitse warenhuis-onderdeel Kaufhof afgewezen. Dat schrijft Deutsche Welle. Volgens het bedrijf heeft de bieder, Signa, zich ook meteen teruggetrokken. De Oostenrijkse vastgoedinvesteerder had 3 miljard euro over voor Kaufhof. Volgens Hudson's Bay is het Duitse warenhuis veel meer waard dan dat bedrag... Galeria Kaufhof, zoals de volle naam luidt, telt bijna 100 filialen in heel Duitsland. En is in België ook actief, maar dan onder de warenhuisketennaam Inno. Hoe gaat het met het donderdagochtendspits, van de donderdagochtendspitsie Hollanda van der Velden? Wel, die gaat maar heel langzaam uh, ja, zich ontwikkelen. Twintig files staan er. De meeste van die files uh, leveren nou vijf minuten vertraging op. Er zijn ook weinig bijzonderheden. Het enige wat in het oog springt is die A9 ook maar richting Amstelveen. Daar waren vanochtend een tijdje twee rijstroken dicht. Nog een half uur vertraging tussen de knopen de Beverwijk en Helzen. Het is 17 minuten over 7. Nog één nachtje slapen en dan wordt in Pyeongchang de Olympische vlam ontstoken. Voor schaatser Jan Blokhuizen beginnen de Spelen komende zondag met de 5 kilometer. Maar dat had weinig gescheeld of Blokhuizen was helemaal niet afgereisd naar Zuid-Korea. Eigenlijk was de vorm gewoon heel goed. Maar ja, griep gekregen, voorzoldontsteking, nou, ging naar mijn longen. En uh, toen was nog de vraag of ik... Uh, of ik de, het afreizen zou halen, zeg maar. of ik fit genoeg was, uh, eigenlijk niet. Maar dat hebben we toch al gedaan, want we willen eigenlijk zo lang mogelijk hier uh, in de rust zitten. En, uh, wat je dan überhaupt of je hier wel zou kunnen starten dan? Nou ja, daar zit dan natuurlijk nog best wel wat tijd tussen. Alleen, uh, kijk, ja, starten aan zich is niet heel moeilijk. Dat kan ik ook al ziek doen. Maar, maar hard rijden, dat, uh, ja, daar komt wel veel meer bij kijken. En, uh, dus ja, wat ik net zeg, het valt me alles mee, uh, de tijd die, uh, die ik op de klok krijg. En, uh, want ik heb uh, wel echt uh, twee weken slecht gevoeld. Ja. waar heb je last van? Want ik hoor het wel aan je stem. Maar wat is het precies? Ja, ik, ik denk dat ik gewoon griep gehad heb. En uh, dat is dan... Uh, ja, achteraf bleek dat het dus een virus is zijn. We dachten eerst, naar nou, vervolgens is het misschien bacterie. Dat ja, het ging toen naar mijn longen. En we uh, waren we dus bang voor longontsteking. Dus zet je antibiotica in. Maar als het een virus is, helpt dat natuurlijk niet. Dus dan uh, sukkelt dat heel lang na. En uh, ja... Zo'n zo drie kilometer komt natuurlijk best wel zwaar op je systeem aan nu. Maar ja, je moet er even doorheen. En, uh, ja, meerdere mensen hebben er uh, last van gehad. En als je in vorm bent, dan uh, zegt ze dat je, dat je weerstand lager is. Dus, uh, maar ja, Ik was uh, blijkbaar gewoon vatbaar. Welke rol ga je spelen zondag? Want het is zondag al de vijf kilometer? Ja, ik denk dat mijn longen dan, dan weer beter zijn. Uh, nou, 3,40 uh, valt mee. Dus uh, ik verwacht dat ik uh, zondag gewoon beter ben. En, uh, en dat je ook mee gaat doen om de prijzen? Ja, daar ben ik hier wel voor, ja. Ja, maar ik kan me voorstellen dat dat zo'n tegenvaller is. Dat je dan steeds ziek bent en ook zo kort voor die rit ook weer ziek bent. Ja, ik uh, zal eerlijk zijn dat ik, dat ik op een gegeven moment wel dacht van... ...ja, ik kan misschien al net zo goed niet gaan, want uh, ik ben zo slecht. Uh, ik heb, uh, je dat er zo uit of meen je dat echt? Uh, nee, dat meen ik echt. Want ik heb... Uh, ja, het ging gewoon niet weg. En uh, het werd eigenlijk gewoon steeds erger. En dan heb je een vliegreis en een jetlag er eigenlijk nog overheen. Ja, en dan ga je gewoon helemaal slecht. Uh, maar uh, gelukkig... Uh, ja, schijnt de zon niet en dan kan je eigenlijk alleen maar op je bed liggen Er het wordt voor je gekookt. En, uh, dus dat hebben we wel goed gedaan. En, uh, ja, dit geeft me ook wel gewoon uh, vertrouwen en een goed gevoel. Maar uh, ja, ik, uh, ik uh, heb wel even getwijfeld. Krijg je nog uh, familie en vrienden mee en zo? Ja, ja die, uh, die reizen uh, Even kijken, ja, morgen, morgen reis de eerste. kom mijn, uh, mijn verloofde en dan... Uh, Later in de week uh, komt de rest van de familie. Echt iedereen is erbij. Jouw hele hebben en houden komt hier naartoe. Ja, ja exclusief de honden. Maar, uh... Exclusief? Ja, het is niet zo heel hondvriendelijk hier in Korea. Dus, uh... ja, maar dat was je toch niet van plan geweest om je honden mee te nemen naar Korea? Ja, is de mascot hè. Het is mijn grootste fan. Nee, gekheid. Maar alle, alle belangrijke mensen zijn er. Weet je veel succes. Dankjewel. Jan Blokhuizen was dat in gesprek met Bert Maaldrink. Ja, we gaan naar Korea, want ondanks dat het morgen echt pas begint... was vannacht al de eerste officiële wedstrijd op de Winterspelen. En dat klonk zo. 50 points up on the board. You're not on anything. You got nothing. Oh, oh, Working out now, Martin Hamilton. A beautiful draw by Becca. Een nice sweep by Max Hamilton. En dat is enough for OER. Ja, curling toernooi is al begonnen daar. Amerika speelde tegen de neutrale Russen en won met 9-3. In Pyongyang is intussen ook Gio Lippens. Gio, goedemorgen. Ja, goedemorgen Jurgen. Het is te, hier vannacht, ik denk, nou ik, we gaan het zometeen officieel horen, maar ik denk een graadje of 4, 5 gefloren. Hoe is het daar? Ja, het is uh, op dit moment, uh, ik ben nu bovenop de berg, hè, dus uh, bij uh, ja, de Olympische uh, skiaccommodaties. Daar is ook het internationale mediacentrum, het internationale broadcast center. Daar zijn we op dit moment, wat we zijn ons aan het voorbereiden op de opening voor morgen. Daar is het koud, daar is het uh, min 3 graden, valt eigenlijk nog wel mee hoor, want de temperaturen zijn toch de laatste tijd uh, behoorlijk veel lager geweest hier. Laten we zeggen, afgelopen nacht zal het zo rond de 15 graden hebben gevroren, maar goed, dat is erger geweest en het goede nieuws is dat het de komende dagen toch wat minder koud wordt, en met name aan de kust in Gangneung, ja, dat, dat dooit het op dit moment. Daar is het een gaatje of eh, drie, vier, en eh, daar gaan de temperaturen de komende dagen alleen maar omhoog. Het zijn jouw negende spelen. Um, nou, zet eens neer dan van wat je tot nu toe hebt gezien, en, en dat vergelijk met uh, al die andere uh, winterspelen en zomerspelen. Nou, wat vooral opvalt is dat het uh, ongelooflijk strak en goed georganiseerd is. Uh, alles uh, werkt op tijd. Uh, alle voorzieningen die, die, die functioneren, prima. Uh, Koreanen zijn uh, echt heel stipt. Aan de andere kant, ze zijn toch ook wel heel flexibel weer. Dus je kunt ook wel dingen regelen als dat nodig is. Hè? Het is allemaal niet zo stark zoals we dat in het verleden ook wel eens hebben meegemaakt. Maar vergelijk het nou maar eens even met de Olympische Spelen van uh, twee jaar geleden. De Olympische Spelen in Rio, de zomerspelen. Ja, daar was het allemaal chaos, troef, uh, transportsysteem waar uh, toch gaten in vielen. Uh, allerlei uh, ja, zaken die niet afbleken te zijn uh, voor de Spelen. Ja, dat heb je hier helemaal niet. Alles is hier helemaal klip en klaar. En ja, ze, ze zijn gewoon meesters in het organiseren. Dat merk je gewoon in alles. Het nou, is dus even het spoorboekje voor, uh, voor hier ook meenemen... wat we de komende dagen kunnen verwachten allemaal. Want uh, natuurlijk allemaal speciale uitzendingen. Er is ook weer Radio Olympia natuurlijk. Dus wat ga je allemaal voor ons doen daar? Ja, de komende dagen dan uh, gaat het echt druk worden. Kijk, nu is het allemaal nog een beetje oriënteren, een beetje kijken. Met name uh, kijken naar de geheime repetities uh, voor de openingsceremonie. Die hebben we zojuist nog eens even weer bekeken. En uh, ja, daar mag ik helaas, uh, Jurgen, niet te veel over vertellen. Ik bedoel, het is allemaal nog onder embargo... maar het wordt gewoon wel één groot ja, spektakel met heel veel dans... met heel veel zang, met heel veel Koreaanse ja, symboliek uh, daarin. Dus uh, dat kun je in ieder geval verwachten. De IT speelt natuurlijk ook een grote rol. Het is toch het land van de elektronica, van de auto... Auto's. Dus dat komt allemaal voorbij. We krijgen natuurlijk de parade van de atleten. We weten dat Jan Smekens de Nederlandse vlag mag dragen. Nou, morgen, avond onze tijd, morgenmiddag jullie tijd. 12 uur Nederlandse tijd is die opening. Nou, wordt één lang spektakel, gaat uren duren. Maar daar gaan we in ieder geval live verslag van doen. Dat doe ik trouwens samen met een collega, Micha Blok. Een radiocollega, eh, die eh, ja, van Koreaanse afkomst is. Eh, volledig Nederlands is hoor. Maar in ieder geval, zij eh, zal ook heel veel kunnen vertellen over de Koreaanse cultuur, over de achtergronden hier. Dus dat zal ook uh, ja, bijzonder worden. Ja, En daarna natuurlijk op zaterdag dan, uh, dan gaan we echt beginnen. En dat betekent dat we dan met name de, in de door de weekse dagen, daar zul jij mee te maken krijgen, in de Radio 1 journaals uh, om uh, half 7, half acht en half negen De Olympische journaals krijgen met allemaal weer een verschillende insteek. Eerst even terugkijken op de nacht, dan nog de kranten van uh, die dag. En dan gaan we in het laatste blok vooral vooruitkijken in de richting van het schaatsen of het short tracken wat er die Gaat beginnen. En ja, waar de Nederlanders natuurlijk in actie komen. Dus uh, er gaat veel gebeuren de komende ja, weken. Ja. Sofie, je hebt er ook zin in, hè? Ja, ik vind het altijd heerlijk. <laughs> Zitten en dat anderen dan uh, ja, zich inspannen. Ja, Zoals Gio Lip, is ook bijvoorbeeld. Ja, hier, uh, Een allemaal... beetje leven in een bubbel, hè? dat is het mooiste. Dat is heel bijzonder als je hier bent. Je weet eigenlijk niks meer van wat er in de buitenwereld gebeurt. Je bent eigenlijk alleen maar bezig met alles wat er maar Olympisch is. En uh, ja, dat, dat, dat is wel heel bijzonder om dat iedere keer weer mee te maken. Te, te beginnen morgen met de opening en daarna natuurlijk uh, het echte sporten... Uh, ook uh, ruim dus te volgen hier op NPO Radio 1. Gio Lippens was dat, vanuit Pyeongchang. Nu Roy Orbison. Love about Bij Centraal Beheer de aansprakelijkheidsverzekering voor ZZD'ers. Zelfstandigen zonder dekking. Een ZZD'er die per ongeluk bij de klant Die Mondriaan van de muur slaat met zijn jas. Moet dit zelf vergoeden. En dat kan oplopen. Regel al vanaf twee tientjes per maand uw zakelijke aansprakelijkheid op centraalbeheer.nl bedrijfsaansprakelijkheid. Dan bent u geen ZZD'er meer, maar een ZZP'er.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 Coratio, de beste mensen voor een tijdelijke of vaste invulling. Kijk op ambitie administratie.nl. NPO Radio 1. Half 8, de hoofdpunten van het nieuws. Gemeenten moeten meer doen om vrouwelijke vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan een baan te helpen. Nu is het beleid nog te veel gericht op de mannelijke statushouder. Dat stelt het kennisplatform Integratie en Samenleving. De vrouwelijke statushouders raken daardoor vaker in een isolement. Veteraan Marco Kroon heeft in 2007 in Afghanistan iemand doodgeschoten. Dat heeft hij aan het AD verteld. Vorige maand kwam naar buiten dat het OM een incident onderzoekt... waarbij Kroon betrokken was. In de krant zegt Kroon dat hij iemand doodschoot... die de leider was van een groep die hem korte tijd gevangen hield en martelde. Na zijn vrijlating kwam hij zijn ontvoerder weer tegen... en die greep naar zijn wapen. Kroon schoot hem toen dood. Op dit moment bezitten meer dan een half miljoen Nederlanders... digitale munten, dat zegt het onderzoeksbureau Kantar TNS. De laatste maand heeft het aantal mensen met cryptomunten een vlucht genomen. Maar dat was geen goed moment. Bijna iedereen die er vanaf januari in belegt, staat op verlies. In Winschoten is brand uitgebroken in een loods met bouwmaterialen. De brandweer heeft het vuur onder controle... maar zegt dat het nablussen nog wel een paar uur gaat duren. Een huis naast de loods heeft rook- en waterschade... En in Mexico heeft iemand geprobeerd om een tijgerwelpje per post te versturen. Mexicaanse inspecteurs vonden het diertje verdoofd in een plastic container... nadat een speurhond op het poststuk aansloeg. Het dier was een beetje uitgedroogd, maar maakt het verder goed. Dan de weersverwachting bij Weerplaza. Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Wat brengt deze donderdag? Nou, we starten met uh, behoorlijk uitzonderlijke verschillen, want in Hoek van Holland is het plus 1, net boven 0 dus. En in het uh, oosten van het land zitten we op min 9, dus we hebben 10 graden verschil. Heeft te maken met wat bewolking, wat vooral over de westelijke helft van het land is getrokken. Overigens in het westen ook op veel plaatsen wel temperaturen gewoon net onder het vriespunt hoor. Dus wat dat betreft is het ook nog wel een beetje winter. Vanmiddag lopen de temperaturen op. Plus 1 in het oosten van het land, plus 4 in het westen. En die wolkenvelden die nu overtrekken, ja, die zijn aan, op de meeste plaatsen toch aan de dunne kant. Eh, dat betekent ook dat ze wat gaan openbreken, wat gaan oplossen... en dat de zon echt nog wel flink gaat schijnen vandaag. Vooral in het binnenland. Nog één dingetje, er trekken wat hele kleine buitjes over de Noordzee vlak voor de kust... En sta nou niet helemaal raar te kijken als je vlak langs de kust, dus in het westen van het land, een keer een vlog sneeuw naar beneden ziet warrelen de komende uren. Oké, okay, en hoe gaat het dan de komende dagen? Ja, morgen komen er meer van dat soort sneeuwvlokken aan. Uh, dat begint in de ochtend in het westen en die neerslagzone trekt dan heel langzaam naar het oosten. En dan gaat er dus echt wel wat meer dan een enkele vlok vallen. Uh, tot 1 tot 3 centimeter hou ik het ongeveer op het meeste in het zuidwesten van het land. En die zon beweegt heel traag. In, die, uh, in dat gebied met die neerslag is het 1 of 2 graden boven nul. En veel verder zal het kwik morgen dus niet komen. Na een nacht met lichten met in het oosten nog matige vorst. Dankjewel, Marco Verhoef. Jolanda van der Velden nu met verkeersinformatie. De ochtendspits komt maar uh, moeizaam op gang. Ik mis uh, een beetje de helft van het aantal files... wat uh, gebruikelijk is voor dit tijdstip. Er staat bij elkaar 80 kilometer. De meeste files leveren gelukkig ook niet zo gek veel vertraging op. Uh, rond een kwartier ben je kwijt nu op de A2 van Maastricht... naar Eindhoven, tussen Nederweert en Leende. Ook een kwartier voor de A27 van Breda naar Utrecht bij Lexmond. En op de A50, ik denk dat daar een ongeluk is geweest... van Arnhem naar Os, tussen Knopend Valburg en Ravenstein...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 de jackpot van 10 februari staat op 7,5 miljoen. Je hebt nog twee dagen om een staatslot te kopen. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Speelbelust18. Wilt u SMS'en met uw kleinkind? Whatsappen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, Facewappen, FaceTimen. kokorellen met uw tablet winkelen met uw laptop. Op vakantie met de iWeeder parkeren met uw smartphone. Of gewoon veilig uw computer updaten?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 Zes minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan het hebben over Forum voor Democratie. Het rommelt al een paar dagen daar binnen die club. U weet het, in de peilingen gaat het crescendo met Forum... maar in de Kamer zitten ze met twee zetels voorlopig. Prominente leden die stappen op of komen met kritiek naar buiten. En dan gaat het over een gebrek aan interne democratie in al die verhalen. Contact met Joost Vullings in Den Haag. Joost, hoe breed is die onvrede dan over dat gebrek aan interne democratie? Ja, dat is moeilijk te zeggen uh, hoe, hoe diep en breed het in de partij zit. De mensen die, die klagen, die zeggen van ja, we krijgen heel veel uh, whatsappjes en, en steunbetuigingen. Maar goed, de partijtop zegt ja, we hebben er juist weer, weer extra leden bij gekregen de afgelopen dagen. En dan komen op het partijbureau ook weer heel veel mailtjes binnen tegen mensen die zeggen... Uh, trek het je niet aan, ga gewoon door met je werk. Uh, maar wat wel uh, duidelijk is, is dat de mensen die ontevreden zijn, is, is de laag zeggen direct... Onder de echte partijtop. Het zijn mensen die op de lijst hebben gestaan voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het zijn mensen die zich echt wel hebben ingezet in de campagne. Ook wel geld hebben gedoneerd. Um, ja, en die, en die lopen er gewoon tegenaan dat ze, dat ze de partij willen veranderen. En, en ze vinden dat de partijtop niet meegaat. Um, dat allemaal blokkeert. En ja, kennelijk is de onvrede nu zo groot dat die groep naar buiten treedt. Ja, en uh, ja, dat, dat, dat vindt de partijleiding natuurlijk niet leuk. Is het, is het zo dat, dat het ondemocratisch is bij Forum? Nou, als je, je naar nou de statuten in het huishoudelijk reglement eh, kijkt, ja, dan staat er gewoon dat de Algemene Ledenvergadering het hoogste orgaan is, zoals ik ze bij alle, alle, alle verenigingen. Maar de statuten zijn wel zo weergegeven dat het bestuur eh, wel heel veel macht heeft. Om je, om je een voorbeeld te geven, stel dat je als, als, als leden van Forum denkt: we willen eigenlijk een ander bestuur hebben, we vinden dit bestuur niks. Dan, ja, dan moet je op een ledenvergadering eh, het bestuur wegstemmen met een meerderheid van twee derde. Nou, normaal gesproken is dat gewoon de helft plus één, maar nu komt het ook twee derde van de leden moet aanwezig zijn. Nou ja, Forum voor Democratie heeft ongeveer 23.000 leden. Nou reken maar uit, Jurgen. Dan moet je dat, dat past niet in Ahoy, zo'n vergadering. Dus, dus, dat, dat, ja, dus als, je, als je stelt dat je echt ernstig moeite hebt met het bestuur... dan is het bestuur niet af te zetten. Dus in die zin zijn de drempels heel erg hoog. En, en, en snap ik wel dat mensen zeggen... zeker omdat je Forum voor Democratie bent... dat maakt het natuurlijk extra pijnlijk... dat het intern niet echt heel erg democratisch is geregeld. Heeft Thierry Baudet al gereageerd? Nou, ik heb gisteravond lang met hem kunnen bellen... ook met, met Henk Rotten, de, de penningmeester. Ja, zij zeggen van ten eerste over die mensen die klagen. zeggen ze van ja, er zitten ook mensen tussen... die gewoon teleurgesteld zijn omdat ze niet, niet een baantje krijgen... waar ze op, op gehoopt hadden. Uh, ze zeggen ook het groepje is, is, is relatief uh, klein. Maar goed, uiteindelijk is het wel zo dat, dat ze zeggen van... ja, die mensen willen de partij anders inrichten. Maar volgens Baudet en, en Otte ja, die zeggen van... ja, ze willen een soort, soort VVD van Forum voor Democratie maken. Die partijstructuren, dat, dat ik. Vinden wij, dat vinden wij te log. Dan uh, creëer je ook allemaal partijbonsen. Zo'n zo tussenlaag tussen de leden en de partijtop. Daar hebben zij uh, gewoon uh, ja, geen, geen zin in. Ze willen de partij een speedboot houden, zoals ze, dat, uh, zoals ze dat noemden. Dus kortom, zij vinden het allemaal uh, eigenlijk een beetje kinderachtig, de kritiek. Maar ze geven wel toe dat ze controle over de partij willen houden. Want ze zijn eigenlijk wel bang. En dan kijken ze vooral naar het verleden van de LPF. Dat je, dat je opstandige leden krijgt die de partij overnemen. Dus het is wel een hele bewuste keuze om die statuten zo in te richten... dat het bestuur veel macht heeft. En ze zijn ook niet van plan om dat heel snel uh, te veranderen. Gecontroleerde uitbouw van de partij, dat is het divies. En wellicht komt er dan een moment dat de partij democratischer kan. Maar volgens nog uh, willen ze de partij beschermen en ongelukken voorkomen. Dus kiezen ze voor deze structuur. Ja, Goed, dat is wat betreft Forum. Dan is er rond de PvdA weer van alles te doen. Dat heeft alles te maken met de voorzitter van die partij in de Eerste Kamer... Marleen Bart... Leg nog even uit hoe het zit, Joost. Uh, nou ja, zij, zij, zij kwam uh, twee weken terug in, in opspraak... omdat haar man uh, was burgemeester van Wassenaar. Ze uh, stapte daarop, maar had bedongen dat hij extra wachtgeld kreeg... Wat, wat niet mocht. En zij had gevraagd voor de huurverlaging voor de, voor de burgemeesterswoning. Nou, daarvoor kwamen ze in opspraak. Vervolgens uh, speelde natuurlijk in de Eerste Kamer het debat over de donorwet. En afgelopen week dinsdag was dat debat weer. Maar mevrouw Bart was niet aanwezig, want ze was op vakantie naar de, de Malediven. Ja, en daar, dat, is, dat beeld is natuurlijk natuurlijk ontzettend gek. En daar zijn ze doodongelukkig mee bij de Partij van de Arbeid. Ja, lastig uh, voor die partij. Uh, wat, wat gaan ze maatregelen ja, nemen tegen Bart? Tegen nee, nee, kijk. Nee, kijk, ze hebben natuurlijk ook met, in, de, in die kwestie van Willy Moorlog... met zo'n Kamerlid gezien dat als je, als je eigenlijk ongelukkig bent... met iemand in je fractie, ja, die gaat er zelf over of die blijft. Dus ook, ook als de, de, de partijvoorzitter zich ermee gaat bemoeien... of iedereen over elkaar heen duikelt om daar iets over te zeggen... dan maak je het alleen maar erger, zeker als iemand gewoon besluit... Dan, dan aan te blijven. Ja, we zitten vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Die kwestie Moorlog heeft de kerstdagen al verpest... bij de Partij van Arbeid, dus ze balen ontzettend. Maar ze denken, nou, we, we proberen er maar zo min mogelijk over te praten goede moeten houden en uh, nou ja, zich te richten op de, op de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En mevrouw Bart zit voorlopig nog op de Malediven? Uh, ja, ik, ik, ik, heb, uh, ik ken het uh, vluchtschema, ken ik niet. Maar <laughs> je, je, dus je nog? Ik ga even Nee, nee, nog geen kaartje gehad. Nee, er is ook volgens mij een halve staatsgreep bezig. Dus ik weet niet of de post daar, post <laughs> daar werkt. Nee, kijk, volgende week dinsdag... Dan, zijn de, dan staan de stemmingen in de Eerste Kamer over de donorwet. En, en dan, dan is het terug. Dus het, het was een week ongeveer, die vakantie. Ja. Joost Willings, in Den Haag was dat. Naar wie kun je het beste luisteren als je de zorg wilt verbeteren? Nou, onmisbaar zijn de verhalen natuurlijk van de patiënten... Eh, maar ook van mantelzorgers, vrijwilligers in de zorg en hulpverleners. Die kunnen veel vertellen en dus heeft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving... Ervaringen verzameld van meer dan 17.000 mensen die met zorg te maken hebben. Vandaag presenteert deze onafhankelijke raad de visie op de zorg. En Pauline Meurs is voorzitter van deze raad. Mevrouw Meurs, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt meer dan 17.000 mensen gesproken, um, of althans die hebben gereageerd. Wat, wat kunt u daar uithalen uit die reacties? Nou, een paar dingen. Ten eerste de enorme bereidheid om te reageren. Ten tweede dat deze 17 mensen niet, niet aan het klagen zijn, maar vooral eigenlijk willen bijdragen om de zorg beter te krijgen. En op die uh, gronden eigenlijk hun, hun ervaringen met ons delen. En eigenlijk is de, ja, de belangrijkste rode draad, is dat voor veel mensen het nog zo is dat ze gewoon verdwalen in de zorg. Dat er zoveel drempels zijn om de zorg te krijgen die je nodig hebt. Zoveel formulieren, soms ook financiële drempels. Dat het knap lastig is als je niet heel digitaal vaardig bent... en heel bureaucratisch vaardig om uh, te weten waar je moet zijn. Dat laatste horen we natuurlijk al veel vaker... in verhalen van mensen uh, die in de zorg werken... maar ook die de zorg uh, nodig hebben. Ja. Uh, kunt u nog eens wat meer concrete dingen noemen die eruit die... Enquête is gekomen. Nou, bijvoorbeeld dat mensen die vertellen dat ze een chronische aandoening hebben. En dat ze dan toch elke keer weer voor een herindicatie moeten opgaan om weer opnieuw aan te tonen dat ze steeds toch die chronische aandoening hebben. Nou, dat is ontzettend frustrerend. Maar ja, het doet ook geen recht aan de kwalen die die mensen hebben. En het is alsof je, alsof je elke keer moet aantonen dat je ziek bent. Nou, dat, dat is één zo'n klein voorbeeld. Maar uh, ook het, het verkrijgen van een parkeervergunning, bijvoorbeeld als je MS hebt, maar je hebt er niet altijd last van, maar je vindt het wel belangrijk om zo'n invalide parkeervergunning te hebben... omdat je dan net even makkelijker de boodschappen kunt doen. Of wat je allemaal moet regelen om een WMO-taxi te kunnen krijgen... Nou ja, zo zijn het een paar, een paar van die voorbeelden. Maar ook wat schrijnender dat iemand vanwege seksueel geweld niet meer in zijn in haar gemeente woont. Vlucht naar een andere gemeente in een een lijfhuis, maar nog steeds ingeschreven staat in haar eigen gemeente. En dan voor ontzettend veel problemen komt te staan om een uitkering te krijgen of de bijstandsuitkering. Omdat het ja. dus niet meer woont in de post, op het postcodegebied waar ze eerst stond ingeschreven. U, u pleit voor met, met al deze reacties op een rij, pleit u voor maatwerk? Um, is, is het zo, want dat horen we ook steeds vaker, ja. maatwerk... maar zijn de beleidsmakers het contact met de praktijk een beetje kwijt? Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Want ik denk dat veel beleidsmakers ook uh, met grote regelmaat op bezoek gaan. Uh, onze nieuwe bewindslieden zijn allemaal wethouder geweest... dus die staan ook dicht bij de praktijk... Maar dit maatwerk is altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Want uh, ja, het liefst willen we iedereen gelijk behandelen. Het liefst willen we uh, standaardiseren, willen we uh, alles een beetje in hetzelfde houden. Terwijl als je maatwerk wil leveren, dan moet je durven het verschil te maken. Dan moet je bereid zijn om in het geval A iets anders te doen dan in het geval B. En dat, en dat is iets wat in onze hele wet en regelgeving... maar ook in onze manier van denken... eigenlijk nog veel meer aandacht moet krijgen. Zodat je wel uitlegt waarom je het anders doet. Maar dat je wel de toestemming hebt en het de mogelijkheid hebt... om echt af te wijken van normen. Omdat normen echt alleen maar een richtlijn zijn, maar niet een bevel. Dank voor uw toelichting. Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Dan gaan we de sport een beetje op een rij zetten. We beginnen even met het voetbal van gisteravond. Er waren zes wedstrijden in de eredivisie. In de strijd om de landstitel was het natuurlijk om Ajax, om, aan Ajax... om geen punten te verliezen, om PSV niet nog verder weg te laten lopen. Nou, PSV won met 1-0. Ajax versloeg Roda J.C. met 4 tegen 2. Binnen twee minuten stond overigens Roda al met 1-0 voor. En uh, uiteindelijk werd dat dan gelijk getrokken. En Hakim Ziyech was een van de doelpuntenmakers bij Ajax. Speler die de laatste tijd nogal onder vuur ligt bij de eigen aanhang vooral. Uh, maar gisteren was hij dus verantwoordelijk voor de 1-2. Hakim, een geweldige treffer. Um, op het moment dat je die bal hebt, weet je al dat je naar je linkerbeen wil... en dat je het denken op die manier gaat uitspelen? Ja, dat wist ik vooral. al. En hij uh, zat er goed in. Fantastische goal, um, van buiten de 16 meter. Prachtig geraakt en hij draait nog even weg bij de keeper. Ja, hij schoot... Uh, hij draaide van de keeper weg, dus hij uh, zat er goed in. Had je nog even nagedacht wat je daarna zou gaan doen, na de goal? Als je een goal zou maken? Nee, helemaal niet. Je stond nu stil, hè? Precies. Hoe was het afgelopen week? Je was veel in het nieuws. Afgelopen dagen. Um, wat doet dat met jou? Uh, maakt het je niks uit? Of denk je van, ik zal ze even een poepje laten ruiken? Nee, maakt me niet zoveel uit. Uh, alles uh, wordt van alles geschreven en dat soort uh, gekkigheid. Nou ja, maar schrijven. Doet, voeten. Jullie deden het met je voeten, je deed het met je voeten. Uh, eigenlijk zat het lastig in het begin, jullie stonden binnen de kortste allemaal al met 1-0 achter. Ja, ze hadden een snelle counter en die was gelijk raak, maar uh, ik denk dat we daarna helemaal niet meer in de problemen zijn geweest. Je hebt daarna in de eerste helft prima gevoetbald, maar toen eigenlijk veel te, veel, veel te weinig doelpunten gemaakt uit de kansen die jullie kregen. Ja, we vergeten er 3-1 te maken en dat gebeurt pas laat. Dus dan maak je het zelf wat moeilijker, maar we zijn rustig gebleven en uh, ja, we hebben gewoon een goede wedstrijd gespeeld. Tweede helft. Stond Rona misschien nog wel iets georganiseerd. Toen was het even lastiger om er doorheen te voetballen. Ja, ze stonden wat compacter. En, uh, en uh, ja, ze bleven wat rustiger in de opbouw. Maar uh, al met al dat Huntvelde hadden, uh, hebben ze ons niet echt in problemen gebracht, denk ik. En dan maken jullie het uiteindelijk af. Ze komen nog een keer terug. Maar dan is het een, eigenlijk een normale overwinning, 4-2? Ja, dat denk ik wel. Dat is een goede overwinning. En, uh, of naar zondag. Hoe frustrerend is het dat je wel wint, maar dat je niet dichter bij de PSV komt? Want die, die blijven maar winnen. Ja, maar dat hebben wij niet in de hand. Het enige wat wij kunnen doen is, uh, is winnen. En ze blijven opjagen tot het einde aan toe? Ja, dat is het enige wat je kan doen. Weet je ook, het idee dat de verslaggever er meer zin in had dan de geïnterviewde? Weet je wel, ja. ja. Hakim Ziyech was dat. Hij maakte een fantastisch doelpunt trouwens. En uh, Ajax won dus. Twee doelpunten van het Huntelaar daar. Nou, in de strijd om de landstitel uh, gaat uh, Ajax nu uh, nog steeds. Uh, uh, achter PSV aan. Zeven punten achter op de koploper. Andere uitslagen Twente AZ 0-4. Utrecht Sparta 1-0. NAC tegen Heracles 6-1 en Willem 2 VVV 3-0. De wedstrijden van gisteravond dus. En dan nu meer sport met Sophie. Ja, Ruud Vormer is Belgisch voetballer van het jaar geworden. De Nederlander van Club Brugge was al de grote favoriet... maar gisteravond werd officieel bekend dat hij zich de beste voetballer... van de Belgische competitie mag noemen. In de Belgische media staan vandaag lovende woorden... van de Nederlandse oud-bondscoach bon oud Louis van Gaal. Ruudje Vormer is een speler die iedere trainer in zijn ploeg wil hebben. Hij heeft België laten vergeten dat hij een Nederlander is. En uh, ja, gisteren hadden we het over het naderende clubrecord van PSV. Nou, dat uh, record is gebroken. 22 thuiswedstrijden hebben de Eindhovenaren achter elkaar gewonnen. De laatste van die reeks was de wedstrijd tegen Excelsior. Het werd 1-0. Het was natuurlijk een beetje mager. Dat uh, vond ook trainer Filip Cocu. Nee, maar we gaan ook zeker geen ere ronde lopen. Want uh, ik wil uh, dat we de volgende wedstrijden ook de, de honger hebben om te winnen thuis. En niet uh, maar tevreden zijn omdat we ja, een record uit de boeken hebben gespeeld. En dan in de Amerikaanse media valt vandaag te lezen... dat NFL-speler Rob Gronkowski zijn sport misschien gaat verlaten. De 28-jarige sterspeler was tijdens de Super Bowl goed voor twee touchdowns. Maar liep als speler van de New England Patriots... als verliezer van het veld. Er werd bekend dat Gronkowski overweegt te gaan stoppen met American Football. En hij schijnt gesprekken te hebben gehad met acteur Sylvester Stallone. Die heeft hem een duidelijk advies gegeven. Als je geld wil verdienen, moet je gaan acteren. Al dus de Hollywood acteur. En Noorwegen is favoriet om bij de Olympische Spelen het medailleklassement te winnen. Ja, misschien komt dat wel door de enorme eiwitconsumptie van de atleten. De Noorse ploeg kreeg namelijk onverwacht een levering bij het hotel in Pyeongchang. 15.000 eieren. Al snel werd duidelijk waarom de oorspronkelijke bestelling van 1500 eieren niet was doorgekomen. De koks hadden tijdens hun online bestelling bij de Zuid-Koreaanse leverancier. De hulp van Google Translate ingeschakeld. Ja, en dan is een foutje snel gemaakt. Waar staan de files, Jolanda van der Velde? Nou, op zo'n uh, 55 plaatsen, maar het gaat mis op de A12. Een ongeluk met zeven auto's richting Utrecht. Uh, tussen Rewek en Woerden inmiddels een uur vertraging. Twee reisschokken zijn er dicht. Een ongeluk met meerdere auto's ook op de A13 richting Den Haag. Tussen Rotterdam Airport en Delft-Zuid inmiddels 20 minuten vertraging. Daar is maar één reisschok open. Rijdt liefst om via de A4. Een vest dat je een subtiel duwtje geeft als je in een verkeerde houding zit. Dat bestaat... Daar gaan we zometeen over praten met uh, een van de ontwerpers, Helen van Rees. Maar eerst een liedje uit 1981. Dit is Soft Cell. Sometimes I feel I've got Love uit de jaren tachtig Soft Cell was dat. Zeven minuten voor acht is het. Een vest dus dat je een subtiel duwtje geeft als je in een verkeerde houding zit. Daarover schrijft de Volkskrant vanmorgen. Aan de Universiteit van Twente wordt er gewerkt aan kleding... die mensen helpt om gezonder te leven. Eén van de mensen is ontwerper Helen van Rees. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit dat met dat vest? Uh, ja, dat is een vest waarin een robotisch textiel zit... wat van vorm kan veranderen, dus uh, groter en kleiner worden... En die kan dus meebewegen met de vorm van je lichaam. Maar op het moment dat je in een verkeerde houding zit... voelen sensoren dat en die geven een seintje aan het textiel... waardoor het textiel samentrekt op de rug... en daardoor krijg je een subtiel duwtje in de rug... waardoor je weer rechtop gaat zitten. Dus dan weet je welke kant je op moet gaan zitten? Ja, precies. Ja. Zodat, ik hang nu bijvoorbeeld een beetje onderuit... dus ik zou nu een opdonder krijgen... en dan moet ik meer, meer naar links, rechtop zitten. Nou, weer recht op zitten. Dus het gaat echt om als je bijvoorbeeld achter, uh, achter je laptop aan het werk ben, bent en een beetje voorover begint te hangen, omdat je toch zo geconcentreerd weer aan het werk bent gegaan. en op dat moment eventjes een subtiele herinnering krijgt, zonder dat je op een appje op je telefoon hoeft te kijken of daar echt werk voor hoeft te doen. Dus heel intuïtief werkt uh, deze manier van feedback geven. Ook, ook geen stroomstoot of zo? Gelukkig niet, nee. Gewoon een duwtje. Um, een duwtje. Ja, en, en, ja, dat u daar op komt is natuurlijk niet zo gek. Want we weten allemaal dat, dat heel veel, nou misschien doen we het allemaal wel, gewoon een verkeerde houding hebben. Ja, ja en daar zijn we eigenlijk ook vooral toen we dit onderzoek aan het uh, starten waren achtergekomen. Dat het echt een groot probleem is. Eigenlijk iedereen die wij spreken die zegt ook van nou, maar geef mij zo'n vest, dat heb ik ook nodig. Dus uh, dat is wel een hele positieve reactie die we daarop krijgen. Zelf ook uitgeprobeerd neem ik aan? Ja, zelf ook uitgeprobeerd. We hebben een gemaakt, ook om te kijken van waar werkt die feedback het beste, welke positie. En nu zijn we de technologie uh, hebben we erbij geïntegreerd en presenteren we onze derde prototype vanmiddag in uh, het design lab bij de Universiteit van ja. Twente. En hoe werkt dat dan? Bijvoorbeeld mijn baas hier, die kan dan gewoon voor ons allemaal zo'n vest bestellen en dan draag je dat en dan word je gecorrigeerd. Ja, in principe is dat wel de bedoeling. Het is de bedoeling dat het dus, uh, als het op de markt komt... want het moet echt nog wel even verder uh, onderzocht worden... en daarna geproduceerd worden... Uh, dat uh, het vest eigenlijk meer te leen is. Omdat uh, training uh, ontvangen eigenlijk over een verloop van tijd... en op een gegeven moment is het de bedoeling dat de gebruiker... dat dan zelf vervolgens kan doen. Ja, precies. Dat je, dat je, niet, dat je hem niet tot aan je, nou ja, bij wijze van spreken, tot aan je dood aanhoeft... Uh, Nee, dat hoeft niet. Het is al eerder onderzocht dat als je je gedrag wil veranderen... dat het eigenlijk ongeveer een maand kost om, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Dus dan zou je het vest ongeveer een maand lang gebruiken. En uh, dan op die manier die coaching ontvangen en je houding kunnen verbeteren. Oké, okay, dus dan doe ik hem uit en dan geef ik hem door aan Sophie. Ja, ik hou hem aan hoor, want ik ga hem niet meer teruggeven. Lijkt me zo ja, geweldig, dit. Ook dus. uh, ja. wow. Zij, u bent vast nog wel met meer dingen bezig daar, of, of niet? Ja, we zijn nog wel met uh, wat andere ideeën bezig... maar daar ga ik op dit moment nog niet te veel over zeggen... want het is nog allemaal een beetje in een begin en uh, onzekere fase. Dus uh, nou ja, hou ons in de gaten. Maar ook met kleding heeft dat te maken? Ja, ook met kleding heeft dat te maken. En met coaching, dus uh, daar zien we nog heel veel mogelijkheden in. Nou. En u hebt het steeds over prototype dat, uh, dat vandaag dan wordt gepresenteerd. Um, en ja. het is dus nog even wachten of die dan ook echt in productie komt. Ja, dat klopt. Het uh, moet nog uh, inderdaad verder uh, ontwikkeld worden. Ook dat het wasbaar is met de technologie die daarin zit. En we zijn met een onderzoeksgroep in Zweden bezig... om een nog veel mooiere uh, motor daarin eigenlijk te maken. Okay. Wat uh, meer van uh, gebreid textiel is. Wat door ja. een klein stroomstootje kan aan trekken. Dus uh, hij wordt nog veel mooier voordat hij echt op de markt komt. Vanmiddag eerst maar eens deze presentatie. Dank voor de uitleg. Helen van Rees, ontwerper. Uh,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 Mogelijk.nl. Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Dit wil ik, unlimited op de zaak voor een genadeloos lage prijs. Check tele2.nl/slash zakelijk. Investeren? Kom 8 maart naar onze kennissessie in Breukelen. Mogelijk.nl. NPO Radio 1.